I'm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 Het Libische leger maakte afgelopen avond bekend dat er onmiddellijk een staakt het vuren zou ingaan. Later op de avond werden in Benghazi en in Tripoli explosies en geweervuur gehoord. Voor het weekend kondigde Libië ook al een bestand af, maar dat werd niet nageleefd. Gisteravond laat kwam het bericht dat een deel van een woning van kolonel Gaddafi in Tripoli bij een aanval is verwoest. Of Gaddafi daar aanwezig was is onbekend. Waarschijnlijk is het gebouw geraakt door een kruisraket van de coalitietroepen. Het extreemrechtse Front National heeft bij de regionale verkiezingen in Frankrijk flinke winst geboekt. De stemmen zijn nog niet allemaal geteld, maar het ziet er naar uit dat de centrumrechtse UMP van president Sarkozy maar net groter blijft dan het Front National. De UMP zou uitkomen op 16% en het Front National van Marine Le Pen op 15%. Socialistische partij en andere linkse oppositiepartijen komen samen op zo'n 48%. De opkomst bij deze eerste ronde van de regionale verkiezingen was met 45% erg laag. De uitkomst is een tegenvaller voor Sarkozy. Het zijn de laatste verkiezingen voor de presidentsverkiezingen van volgend jaar. Sarkozy hoopt dan op een nieuwe termijn van vijf jaar. In Syrië is gisteren voor de derde dag op rij gedemonstreerd tegen het regime van president Assad. In de zuidelijke stad Dera werd er een gebouw... Van de baatpartij in brand gestoken. Ook een rechtbank en het kantoor van een telefoonbedrijf gingen in vlammen op. De politie schoot met scherp op de demonstranten. En er kwam daarbij één betoger om het leven. Het weer op veel plaatsen ligt de vorst. Morgen is het opnieuw vrij zonnig en droog. En 10 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Bye-bye. my favorite lady che sei qua e mi chiedi perché l'amo We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 just yes, need to say i'm sorry